In Bagdad zijn bij een serie aanslagen met autobommen... zeker 37 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook meer dan 80 gewonden. De zware explosies volgden kort op elkaar. Onder meer in de buurt van het ministerie van Olie en de politieacademie. Ook een markt zou getroffen zijn. Boven de stad hangen dikke zwarte rookwolken. Wie er verantwoordelijk is voor de nieuwe golf van geweld is nog niet duidelijk. De afgelopen weken was het relatief rustig in Bagdad. De laatste grote aanslag was in oktober. Ook toen kwamen tientallen mensen. Om het leven. En bij een bomaanslag in de Pakistanse stad Multan zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Doelwit was waarschijnlijk een kantoor van de ISI. Dat is de belangrijkste inlichtingendienst van het land. Bij de aanslag zijn de voorgevels van verschillende gebouwen gedeeltelijk weggeblazen. Er zijn zeker dertig gewonden. Gisteren ging in Lahore al twee zware bommen af, waarbij tientallen mensen omkwamen. In Capella aan de Nijssel hebben inzittenden van twee auto's gisteravond al rijdend over en weer geschoten. Mogelijk hadden ze ruzie gekregen na een aanrijding. Onderweg raakte ze nog een andere auto die beschadigd raakte. Een van de auto's stopte bij een benzinestation waar een gewonde man uitstapte. De politie heeft later in Hendrik Ido Ambacht drie mannen aangehouden, maar zij bleken niets met de zaak te maken te hebben. De gewonde man is na behandeling in het ziekenhuis gearresteerd. Ondernemers zien de toekomst weer wat rooskleuriger in. Na vier kwartalen van pessimisme verwachten ze meer omzet, een hogere productie en meer nieuwe opdrachten. Ondernemers in het midden van het land zijn het meest positief. De gegevens komen van de Conjunctuur-enquête Nederland, waarin 12.000 ondernemers werden ondervraagd. Vooral de industrie, het vervoer en de communicatiesector zijn optimistischer gestemd. Het weer bewookt en van tijd tot tijd wat regen of motregen. Vanmiddag droger, in het westen en zuiden af en toe wat zon. En het wordt ongeveer 9 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.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 So we'll if you won't love me, don't stand in place while I'm lost, I'll ask you.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 op het einde, we hebben uh, 4-0 gehoord, vonden ze achter we wisten nog niet helemaal afgelopen, maar ik kan me niet voorstellen dat dus ze de laatste drie, vier minuten vier doelpunten maken de vogelsang verliest dus en Zandvoort gaat nu over Vogelzang vogelsang heen en is die hartelijke laatste plaats uh, uh, hebben ze verlaten en gaan gaan ja, weliswaar nog steeds in uh, nood, natuurlijk, alhoewel er maar eentje naar beneden gaat, maar ja, dan moet je toch op gaan passen en uh, ja, het zou Zandvoort onwaardig zijn om volgend jaar in de zesde klasse te spelen dat, dat verdienen ze helemaal niet, dus Zandvoort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 Want ja. Ja, Laurens van Krevelen, die heeft deze prijs in ontvangst uh, genomen uh, in het stadhuis van Haarlem. Uh, ja, weet je, kun je iets meer vertellen over die prijs? Oh, ja, het is een prijs die uh, om de twee jaar wordt uitgereikt uh, ja, in het stadhuis van Haarlem. Uh, ja, en afgelopen vrijdag uh, was het deersgever en heeft burgemeester Snijders uh, de prijs uh, uitgereikt uh, nadat uh, onder andere Adria van Dis een uh, voordracht heeft gedaan uh, voor de winnaar ja, uh, Laurens van Krevelen.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 Ja, yeah, dat was Wet Wet Wet met Love Is All Around. En daarvoor hoorde je nog uh, Pieter Chinkwori met I Love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 Nou, gaan we nu eventjes naar de Eredivisie. Uh, vandaag zijn er drie wedstrijden die al geweest zijn en twee staan op het punt van beginnen.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 NEC speelt thuis tegen FC Twente en Heracles Almelo neemt het op tegen SC Heerenveen. We can... Just in my man, red red wine you make me feel so sad Anytime I see you go it make me feel bad Day. And that's no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 Ja, inderdaad. Dat, uh, dat ik uit zand komt zal ook een beetje schelen. Ja, dat denk ik ook. Maar, maar... Uh, de overwinning was afverweldigend. Ja. Dat, wel, dat lag in de contrijf van 250, uh, 30, 20 of zo in die richting. Ja, nee, dat ja. is echt een, uh, een geweldig succes. Uh, nou, het werk is van Brons gemaakt, heb ik begrepen, op een hardstenen voetstuk. Uh, ja, het is altijd moeilijk, het is radio natuurlijk, maar kunt u het misschien een beetje omschrijven? U zei het net al, uh, hij danst, maar... Ja.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 Wat kan ik anders zeggen? Af van mij gewerkt. Ja. Ja. Nou ja, niet, niet, niet al te bescheiden, want u bent met grote meerderheid gekozen. Nee, dat klopt. En, uh, maar ja, dat is natuurlijk uh, gekozen op een schetsje. Een schetsje in was. En, ja, het wasseneel is altijd uh, veel fijner, veel strakker. Uh, veel, veel meer beeld dan, uh, dan, uh, dan gewoon een, uh, een eerste aanzet om even te laten zien hoe de bedoeling is. Ja, dus mensen moeten echt even komen kijken om echt uh, te ervaren wat er staat. Ja, denk het wel. Oké. Okay. Nou, Marlene, heel erg bedankt uh, voor uw toelichting. En uh, ja, ga, ga snel, want volgens mij uw dochtertjes zijn u of uw zoontje. Ja, nee, nee mijn dochtertjes. Ja, okay. ja. ik. Nou, ja. van harte gefeliciteerd in ieder geval dan alvast. En uh, nog een fijn weekend. Ja, dankjewel. Oké, okay,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 never seen strange apparatus even stranger theme street alligators big anglophile will navigate us through a change of style I came I saw I a Ruby. Straight spit the world right in the eye. The stronger the wood, the straighter the arrow. Devoted collectors of paraphernalia out walking the rock. Battle and bitch for the ultimate kitsch of a crucifix clock. Two miniature old. Christ, I've got to be the first on a block No, no way street No, no way street No, no way street Happy to see you, have a nice day Strange apparatus you've never see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 Strangers!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 De mensen kunnen dat trouwens ook, die dat willen, ook nog weer nalezen op onze site van Amnesty. Dat is www.amnestyheiland.nl Daar staat het hele programma staat daar op, dus uh, mocht dit allemaal teruggegaan zijn, dan kunnen ze het daar nog op uh, nalezen.